Straatman met het NOS Journaal. De ANW... minister van Mobiliteit. Een slecht idee. De minister wil een kilometerheffing voor personenauto's invoeren. Buitenlandse automobilisten zouden zo gaan meebetalen voor gebruik van de Vlaamse wegen. Vlamingen zouden het geld weer terugkrijgen via verlaging van de wegenbelasting. Volgens de ANWB is dat financiële discriminatie en in strijd met Europese regels. Ook vindt de belangenorganisatie dat Vlaanderen eerst moet zorgen dat de kwaliteit van de weg fatsoenlijk is. In Ede is vannacht weer een auto in brand gestoken. Volgens de krant De Gelderlander hebben bewoners van de wijk Veldhuizen de brand geblust. Na de vele autobranden van de afgelopen tijd hebben veel men mensen emmers met water en brandplussers in huis klaarstaan. De wijk in Ede heeft al maanden te maken met vernielingen en brandstichtingen door enkele tientallen jongeren. De internationale coalitie tegen IS heeft ten noorden van de Syrische stad Aleppo IS gebombardeerd. Volgens Turkse media zijn daarbij 27 IS-strijders gedood. De bombardementen zijn de afgelopen tijd verhevigd nadat IS was begonnen met aanvallen op de Turkse grensstad Kilis. Daarbij kwamen zo'n 20 mensen om. Ruim 1,1 miljoen mensen hebben gisteren gekeken... naar de eerste Grand Prix-zegen van Max Verstappen in de Formule 1. Blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De race op het circuit in Barcelona werd live uitgezonden door Ziggo Sport. Met zijn overwinning schreef Max Verstappen geschiedenis. Hij is de eerste Nederlander die een Grand Prix in de Formule 1 wint. Ook is hij de jongste winnaar in de Formule 1. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanuit het westen trekken er wat buien over het land. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen zijn er nauwelijks buien en schijnt vaker de zon. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 She stays strong. Want daar is wel het een en ander gebeurd. Wat is er aan de hand, uh, Jaap? Ja, dat kan je wel stellen. Want uh, in de 66e minuut kreeg uh, Michel Romeno een rode kaart. Uh, dat was eigenlijk twee keer geel. Hij maakte voor de uh, tweede keer. kreeg hij een gele kaart voorwege een opzettelijke hensbal. En daarna ging het al voor los. Uh, het was in eerste instantie Patrick van der Oort die voor de 2-0 zorgde. En dat had er al lang moeten gebeuren. Maar goed, uiteindelijk was het Patrick van de Oort die de laatste setje kon geven. Daarna kwam, en uh, we moet ik heel even nadenken... Uh, Volgens mij lost Rikkers toch eventjes voor een doelpunt in aanmerking. En nu net was het uh, um, Remy... Nee, was Patrick van der Oort. Juist, die was net gewisseld. Die maakte de 3-0. En zojuist een andere wissel, dat is Remy Driehuis, die scoorde voor 4-0. Dus omdat, ja, dat, dat drukt nu eigenlijk uit dat dus ze echt veel keren keer sterker zijn dan de brug. Maar goed, het, het maakt helemaal niks uit. Het is wel leuk voor de jongens dat ze gaan scoren. En nu hebben er vier jongens hebben er gescoord. En er is dus nu weer een kans aan Zandvoort. Uh, nu helaas wordt die bal gesmoord in de tweede Maar Maar kan. Nee, uh, oké. Okay. Um, uh, Middelberg-Bellenkamp probeerde daar uh, Koen en te bereiken. Dat lukte niet. Uh, de brug is er nu weer uit voor proberen we de eerste redden. Het zal waarschijnlijk het laatste doelpunt worden. Voor, de, voor, voor überhaupt. Maar zover is het nog niet, want Zandvoort wil daar niet aan meewerken. stand is 4 we spelen in de 82e minuut en het is bijna doekdicht voor uh, de Burg. Dankjewel Joop, en uh, straks komen we uiteraard weer bij Joop terug... zo aan het eind van uh, deze wedstrijd he, nog een paar minuten te spelen. Welkom bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag.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 En zo'n klassieke van Daryl en de John Oates, joh. De, de Maneater. Of over 4 in een hele goeiemiddag. En lekker vanaf thuis werken met work from home. I worry about nothing. I am wearing a naad. I'm sitting pretty impatient, but I know you got it. Put in them hours. I'm gonna make it harder. I'm sending pick-up to picture. I'ma get you fired. I know you. to the ground, pick it up for oh, me, yeah. look back at it all, I'm for me, oh, yeah. put it work right like my time, she, oh. she ride it like a 63, oh, I'ma buy a new Celine, oh. let her ride in the oh. forest with me, oh, she the baby, I'm her boo, and yeah. she down to break the rules, ride it down, she gon' go, I'm gon' do, she finesse, I pipe up, she take that, thing.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 Dus de stand is nu 5-0 en staat op de 90e minuut, maar het is nog niet afgelopen. Voor Zandvoort is het wel in ieder geval, ja, daar, is, uh, toch wel, daar sluit hij inderdaad af. Zandvoort uh, dat sluit de uh, competitie af als uh, de tweede. Uh, het heeft uh, 7 t 18 wedstrijden uh, gewonnen. Nee, 25 gewonnen, uh, 18, uh, wat zeg ik nou...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 ...heeft 79 doelpunten in de plus, Zandvoort 47. Het einde van het seizoen is er in ieder geval... twee van de competitie moeten zeggen. Het seizoen is nog even voor de worden. Volgende week de uiterst belangrijke wedstrijd tegen Monnikerdam. Als die gewonnen wordt, wordt er nog een keertje teruggespeeld. Dus daar moet van gewonnen worden voor een tweede ronde. En dan als derde is er een finale voor één plaats in de tweede klasse. En dus wordt het nog spannend voor die tombola. Stamford is uitgespeeld en de brug bestaat niet meer. Oké, dankjewel Joop. Nou, toch een mooie vandaag, hè? 5-1. Ja, je zou bijna zeggen: is de schuld van de show, maar toen ging het goed leiden. Ik moet zeggen: het is ook niet waar, natuurlijk. Maar goed, dit is in ieder geval. Het is 5-1 geworden. En dat is eigenlijk nog te weinig om er zeker achter te moeten zijn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 Om straks na vijf uur uh, door te gaan, hè? dan heb je ruzie met uh, Fred Hey. Daar moet je geen ruzie mee hebben, hoor. Straks tussen vijf en zeven, Entertainment for You met Fred Hey bij CFM. Je de Starship en dat is kan een Stap als nou. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, ietsje later dan je van ons geweest denkt, maar dat uh, had ze natuurlijk te maken met de voetbalwedstrijd van vandaag, die in de 5 1 eindstand geëindigd is. Hier is het Formule 1 nieuws. Ja, natuurlijk, Het grootste nieuws was natuurlijk de kwalificatie van hedenmiddag... met een vierde startplek voor Max Verstappen. Voor hem ziet hij de Daniel Ricciardo, zijn nieuwe teammaat bij Red Bull. En dan Nico Rosberg en Lewis Hamilton op pole. Morgenmiddag twee uur de Grand Prix van Brazilië live op de diverse sportkanalen. Maar het grootste nieuws was natuurlijk afgelopen week... dat het feit dat Max Verstappen overstapte van, van, van, van Toro Rosso naar Red Bull...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 What do you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 What do you mean?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 571 Kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Siep verdient een thuis. Oeh. Yeah. Ah, yeah. Oeh. Sexy als ik dans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 ik heb niet aan zingen en zwingen. Maar goed, eh, circuitpark Zandvoorten waar we uh, nu de start hebben. Van uh, Paul Position 5. Je hebt verschoren. het uh, wordt op de hielen gezeten door uh, teamgenoot uh, Jarno of meer. Toch is het uh, verschoren uh, aan de leiding. Uh, meer valt weinig plaatsen terug. Uh, die na vier zelfs op twee vinden we nu Tuomas uh, Tuyala en op de derde plaats Juro Alpane. Zo, die namen zijn er ook uit. Mooi. Dan gaan we gaan nog even terug naar de namen van het podium uh, van de Mars uh, Albers Memorial. Uh, von... Nou Willem, je valt weg. Dus we proberen het zo meteen nog wel eventjes zo vlak voor het einde van dit programma. Toch? Albert Jan. We proberen het gewoon. Jawel, jawel. En hier zijn de three degrees. Zandvoortse radio, de dames van de 3 Degrees Breeze en The Heaven I Need. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, net ging het niet helemaal goed met de verbinding. Dat kan ook een keertje gebeuren, natuurlijk. Dus probeer het gewoon opnieuw met collega Willem van deze live vanaf het circuitpark Zandvoort. Willem. Ja, wij we zijn weer. Ik hoop dat jullie het nu wel horen. Helemaal luid en duidelijk. Ja, het volgende weer weer. De feest weer met de tweede 0 Zet haar top, uh, Richard voor uh, de rechterprotossier. Uh, Sinds deze week zijn aan het Red Bull Junior. Op de tweede plaats vinden we in Thurow als Thuriana. En derde is het Jumbo op jongens, ja, zijn jongens. Vandaag rijden ze op de baan. Vanmorgen vanavond staan ze we weer in de ballenbak bij Central waarschijnlijk te spelen hier rijden een race over 25 minuten, morgen rijden ze ook nog twee racen. De uitslag van deze race is de startopstelling van race 2 en morgenochtend hebben ze dan ook nog een kwalificatie en dat is dan de startopstelling voor race 3. Ja, het wordt uh, spannend voor die boys. Ja, zeker. <laughs> dus, nou uh, Willem, uh, ja, op het uh, circuit op dit moment, uh, is er nog een beetje publiek trouwens uh, vandaag?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 Nou, helemaal niks is uh, wat overdreven, want er is uh, vrij rijden aan de nog en uh, ja, dat willen ook nog eens uh, een klaar, uh, bieden, want er zijn zat mensen, uh, ik denk dat ze uh, toch zijn, die gaan we het niet overvaren, en, uh, die komen eigenlijk met alleen een stukje terug, dus <laughs> dat <Okay. is> best wel de moeite waard op... Maar inderdaad, je geeft het in heel aan. De eerste races waren altijd op uh, eerste maandag, uh, maar dat is opgeschoven. Dat is nu gewoon zaterdag en zondag uh, op de eerste races. En, uh, morgen dus uh, de race dag en die begint om 9 uur met wederom deze uh, Formule 4. En die eindigt uh, met de maandse race tien 10 voor half 7 uh, morgenavond uh, uh, eigenlijk al met de City uh, Cup. Oké, en CUFM is morgen natuurlijk weer live bij Zandvoort op zondag met collega Andor. Dankjewel Willem voor je bijdrage vandaag. Oké, tot morgen. En tot morgen. Nog heel veel plezier daar op het circuitpark Zandvoort. Ja, dankjewel. Dat was Willem van deze vanaf het circuit. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Maar eerst Adam Lambert. believe.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 The ghost.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 Als dat uh, vanavond maar goed gaat komen, Albert <laughs> Is dat echt de tekst dat van is, uh, onze sorry. inzending voor het Zonfestival? Dat is Slow Down, maar dan in het Nederland. Slow Down. Heel veel succes vanavond, onze douwe Bob. Hier is Slow Down. Rustig I'm going Ja, heel rustig. Ik ga zo snel. Ik moet Ik gaan.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 Verdient als water, maar nooit echt dat geluid.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 Hoe okay. gaat het weer worden de komende dagen? Nou, het gaat, tegen de media volgende week gaat het de, de, weer de goede kant. Dus we kunnen wel even naar het strand? Ja, ja even ah, okay. even pakken. Okay. Komt helemaal goed. Helemaal goed. Bedankt voor nou, het luisteren. Vanavond veel plezier met het Songfestival. Ja, dat ja, gaat wel lukken. Geouwwets met chips en dips voor ja. de, en Ranja voor de tv zitten. Heerlijk. Zoals het hoort.